De Gouden Schat. Er was eens, in het verre westen, in de stad Fort Lengis, een drummer genaamd Anthony, die leefde met zijn vrouw Rose. Rose en Anthony verwachten een kind en konden niet wachten totdat hun baby was geboren. Op een dag stond Rose op hun terras en keek hoe de zon onderging en ze realiseerde hoe prachtig de zonneschijn was. Oh, hoe ik wens dat mijn kind een beetje zonneschijn krijgt... zodat zijn toekomst zo schitterend zal zijn als de zon. De dag kwam eindelijk. Een ooievaar vloog over de daken en droeg een kleine stoffenbundel... en landde bij de deur van het stel. Terwijl hij het stoffenbundeltje naar beneden hield... klapte het op de deur en vloog toen weg. Anthony opende de deur en was verrukt om hun baby te zien. Het haar van de baby was net goud... De glans van de ondergaande zon zat erin. Mijn gouden schat, mijn rijkdom, mijn zonneschijn. Hoe zullen we hem gaan noemen? Peter, mijn gouden schat zal ik noemen. Peter. Peter, oh, hoe prachtig. Terwijl hij dat zei, sloeg de drummer een roffel van plezier. Peter groeide op als een jongen vol leven en beleidschap. Met prachtig rood haar was hij een van de knapste jongens van de stad. Hij kon zingen als de vogels in de lente... en hij speelde gitaar zoals niemand anders dat kon in heel fort lenges. De wereld is zo mooi. De wereld is alles wat we nodig hebben. De vogels, de wolken en de zon. Vul mijn hart met plezier en vrolijkheid. Oh, mijn gouden schat heeft zo'n enorme prachtige stem. Hij zou een muzikant moeten worden en moeten zingen... in de paleizen van de koningen en koninginnen... Echt niet, Roos? Mijn zoon zal een soldaat worden. Hij zal een uniform gaan dragen, een geweer dragen, marcheren. 1, twee, 1, twee. Ook zijn haar is rood en niet van goud. Maar Peter wist in zijn hart dat hij liever een muzikant was dan een soldaat. Het gebeurde op een dag dat Banjo, de stadsmuzikant, voorbij de stadsmarkt kwam en hij opeens Peter hoorde zingen. Ik hou van de zon, de zon is fel, laat het eeuwig schijnen en geef leven en geef ons hoop en laat ons dansen en zingen en laat ons dansen en zingen en laat ons dansen en zingen. Banjo was overdonderd door het talent van Peter. Jij daar, meneer, wat is je naam? Ik heet Peter, meneer. Peter, jij hebt echt een mooie stem en wat je doet met die gitaar is ongelooflijk. Jij moet een muzikant worden. Hoeveel ik je aardige woorden ook waardeer, ben ik bang dat ik een soldaat moet worden. Een soldaat? Mijn hemeltje, jij bent geen soldaat. Heb je niet door dat je een geweldig talent hebt? Jij kan de beste muzikant van het hele koninkrijk worden. Laat staan Langes. Vader, laat het me niet. Toen hij dit zei, liet Peter zijn hoofd hangen en liep weg en liet Banyo achter. Dagen gingen voorbij en al snel was het tijd voor Peter om afscheid van zijn ouders te nemen. Tot ziens, vader. Tot ziens, moeder. Oh, mijn gouden schat. Kom snel terug, dat je ongedeerd terug mag keren. En met een medaille. Denk eraan, niets zou me trotser maken. Peter zuchtte heel diep en ging weg. Ah. Peter ging in het leger bij zijn kameraadsoldaten... De oorlog begon al snel en het ging dagen door. Peter besefte al snel dat oorlogen alleen vernietiging brengen. Eindelijk was de oorlog voorbij en vrede was ondertekend door de generaals. Peter keerde terug naar huis en zwoer dat hij nooit meer aan een gevecht zou deelnemen. Oh, mijn gouden schat, je bent terug. Je zegeningen hebben me gered, moeder. Kijk, ik kwam terug zonder een schrammetje. En de medaille... Nou, oh, zonder dat ook. Het is goed, mijn zoon. Ik weet zeker dat je ring krijgt in de volgende oorlog. Er zal geen volgende oorlog zijn. Oorlogen brengen alleen vernietiging en vernieling. En wat mij betreft zal ik nooit meer meedoen aan iets wat zo fout is. Wat? Dan wat ga je doen dan? Ik zal worden een muzikant. Ik zal dat nooit toestaan. Val mijn gouden schat nooit meer lastig. Hij heeft gedaan wat je hem vroeg. Hij ging bij het leger en vocht in de oorlog. Nu laat hem doen wat hij wil doen. Dank je, moeder. Nou, doe wat je wil dan. Weet alleen dat ik teleurgesteld ben. Nadat hij dat zei, liep Anthony weg. Peter was droevig, maar zijn moeder troostte hem. Mijn gouden schat, geen zorgen over je vader. Je bent te bijzonder om van streek te zijn. Ga nu maar en doe wat je wilt doen. Ik praat wel met je vader. Dank je moeder, je bent de beste. Dus de volgende dag ging Peter naar Banjo, die blij was om hem te zien. Kijk wie we hier hebben, de getalenteerde Peter. Je kwam helemaal heel in één stuk terug. Het is goed om je te zien, Banjo. En het is ook goed om jou te zien, Peter. Vertel me, waarom ben je nu hier? Peter legde Banjo uit over zijn ervaringen in de oorlog. En hoe hij heeft gezworen dat hij nooit meer terug zou gaan. Vader is boos vanwege mijn beslissing. Maar dit is wat ik altijd al wilde doen. Eindelijk ben je voor jezelf opgekomen. We moeten je nieuwe stad gaan vieren. Linda! Linda was Banjo's zuster. Ze kwam de kamer binnen en toen hij haar zag, was Peter betoverd. Peter! Dit is mijn zus Linda, Linda, Peter. Peter en Linda keken elkaar aan en glimlachten. Linda, we willen gaan vieren. Zou je zo aardig willen zijn om het beste stuk gebak uit de keuken te gaan halen? Zeker, broer. Gedurende de volgende paar dagen speelde Peter op zijn gitaar en zong in Banjo's huis... waar vaak ministers en andere hoogwaardigheden kwamen. Iedereen was onder de indruk van Peter, met name Linda... Ze werd verliefd op hem en al snel waren ze samen, hand in hand, heel erg verliefd. Toen Banjo erachter kwam, was zij erg gelukkig. Mijn zus en mijn beste vriend, ik kon niet gelukkiger zijn. Dank je, Banjo. We willen al snel gaan trouwen. Oh, hoe geweldig. Maar ik ben bang dat dat even moet gaan wachten. Peter en Linda werden bezorgd. En waarom is dat... Zijn hoogheid wil dat je gaat spelen op het huwelijk van zijn dochter. Dat is geweldig nieuws. Peter bedankte Banjo en toen hij zich omdraaide, zag hij dat Linda niet meer in de kamer was. Peter snapte dat ze boos was. Maar spelen voor de koning in het koninkrijk was iets wat hij altijd al had willen doen. Hij ging naar huis en vertelde zijn moeder alles. Ze was erg blij en maakte het beste eten voor hem voor zijn reis. Hij zei tot ziens en ging weg. Peter speelde op het koninklijk huwelijk... en iedereen juichte en klapte. En hij werd beroemd. De koningen en koninginnen van de naastgelegen koninkrijken die waren gekomen... wilden ook dat hij ook in hun koninkrijken kon spelen. Peter accepteerde nederig hun verzoeken. En al snel ging hij koninkrijk naar koninkrijk... speelde op zijn gitaar en zong liedjes. Hij werd zo beroemd dat mensen hem gingen noemen... Peter, de roodharige muzikant. Maar ondanks de roem en erkenning verlangde Peter naar zijn familie en Linda. Na het laatste huwelijk van het seizoen ging Peter op weg terug naar Fort Langes. De hele reis bleef hij denken over hoe hij eindelijk had bereikt wat hij altijd al wilde doen. Toen hij thuis kwam, smeet moeder alles neer en rende om Peter te knuffelen. Mijn gouden schat, je bent terug. Ja, moeder, ben ik. En kijk wat ik voor je heb meegebracht. Peter gaf de zak die hij aan het dragen was. Het was zo zwaar dat moeder het eerst neer moest zetten voordat ze het opendeed. Toen ze het opendeed zag ze dat de zak vol met goud en parels en robijnen en diamanten was. Glimmend en schitterend. Oh, wij zijn rijk. Onze zoon heeft ons een fortuin gebracht. Anthony daarentegen was niet onder de indruk. Hij zat stil in zijn schommelstoel en keek uit het raam. Peter liep naar hem en haalde een medaille uit zijn zak. Vader, deze is voor jou. Ik heb deze gekregen van de koning van China. Anthony nam zijn medaille en keek ernaar, terwijl tranen over zijn wangen rolden. Hij stond op en omhelste zijn zoon. Je hebt me trots gemaakt, zoon. Roos, ik zei je toch dat hij muzikant moest worden... De drie keken elkaar aan en barsten toen uit in lachen. <lacht> Hij trouwde met Linda en er was een grootste ceremonie... waar Roos besloot over haar zoon te gaan spreken. Mijn zoon volgde zijn dromen en maakte ons allemaal trots. Ik had niet een betere zoon kunnen wensen. Mijn gouden schat. Haha, <lacht> dank je moeder. Maar het werd tijd dat iemand je eens zei... Mijn haar is rood en niet goud. O, oh Peter, ik zeg dit al mijn hele leven. Oh, het is niet je haar wat goud is, mijn zoon. Het is je hart. Ja, dat prachtige hart van je dat zulke prachtige muziek maakt. Het is een geschenk van de ondergaande zon. Daarom is het, wanneer je ook zingt, het onze harten vult met plezier en tevredenheid. Moeder... Waarom heb je me dat nooit verteld? Wat zal ik zeggen? Ik wacht het tot het eind. <lacht> het einde